Uur. Dit is Eeuwoud de Jong met het NOS-journaal. Er komen weer acties in het onderwijs. De grootste onderwijsvakbond, AOB, roept zijn leden op... om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen. De oproep volgt op de eendaagse onderwijsstaking begin deze maand toen ruim 3500 scholen hun deuren sloten. Na een interne peiling waarbij 90% van de leden aangaf weer actie te willen voeren, besloot de bond om een nieuwe staking te organiseren. De onderwijsbonden willen structureel meer geld en meer personeel. Inbrekers hebben in het Historisch Museum Grüneske Wilbe in Dresden... mogelijk een enorme slag geslagen. De dieven wisten waarschijnlijk binnen te dringen... door van buitenaf de beveiliging te saboteren. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. De website van de krant Beeld spreekt over een miljarderschade. schade. heeft in zijn collectie onder meer duizenden sieraden... en voorwerpen van goud, zilver en andere materialen. Boeren voeren vanmiddag actie voorafgaand aan overleg met minister Schouten. Als waarschuwing aan het kabinet willen de boeren tot twee uur langs op- en afritten van snelwegen gaan staan met hun trekkers. Het verkeer wordt niet geblokkeerd. En om twee uur gaan de boeren praten met minister Schouten van Landbouw over hun voorstellen om de stikstofcrisis aan te pakken. Vergeleken met voorgaande jaren zitten er deze herfst... nog altijd relatief veel bladeren aan de bomen. meldt website Nature Today. Ook verkleuren de bladeren later dan normaal door het stabiele herfstweer. Veel berken, elzen en hazelaars verliezen rond deze tijd pas hun bladeren. En volgens de Wageningen Universiteit is dat zeer laat voor de tijd van het jaar. En dat komt door de klimaatverandering. Het weer, wolkenvelden met soms af en toe zon. Het is 8 tot 11 graden en er staat een zwak tot matige zuidenwind...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 Toch in eer willen houden. Dus, dus Sinterklaas, dat gebruiken wij niet ook. Dus het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, hebben wij dus veranderd in Klaas. even verwachten, kom maar binnen. Met met je knecht. Je... Kom maar binnen met je vrouw. Maar dat kan je ook zien, kom maar binnen met je vrouw. En dan komt met je vrouw, Nel. En komt Nel en ik, kom dan binnen. U gaat niet meer zoals wel over het dak. Nee, door de dat schoorsteen. mij Wij bellen gewoon aan. B waarom is dat? Omdat ik krijg mijn vrouw niet meer door de schoorsteen heen. Die vreet als een tijger, die gaat over uh, Tieneke de Nooy heen. En we hebben diverse malen geprobeerd om de schoorsteen aan de binnenkant met vaseline te smeren. En om ja. er doorheen te zuigen. Maar dat uh, verzekering wil mijn vrouw niet meer, de meer dekken. wel. Ja. Mijn dek is er nog wel. Nee, maar wil u haar nog wel dekken? Ja, zeker. Oh, ja. ja, dat, dat, dat gaat er dan door natuurlijk, want we moeten natuurlijk ook aan de toekomst Maar je u... zoon neemt de zaak ook over, waarschijnlijk. Maar die heet Brand, dus dat zal een heel toe worden. En zijn vrouw, of heeft hij die nog niet? Die heeft hij nog niet. Oh, dus dan kan hij helemaal niet aan de slag natuurlijk. Ligt er wat zijn vrienden van. Heeft u nog een... Heeft u nog een...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 ja, ze Sinterklaas uh, sketch, zullen we maar zeggen. We hebben trouwens ook nog een artiest in het licht staan wachten. Die staat heel geduldig hier op de gang. Maar ik denk dat we hem maar eens gaan laten horen. Het is uh, vandaag, uh, zou jaren geweest zijn, Percy Sledge. Artiest in het licht. Was dit? <laughs> ja, 25 november 1940 werd hij geboren in uh, Leighton, Alabama. En hij is op 14 april 2015 overleden in Baton Rouge ten gevolge uh, van uh, kanker. Hij had uh, levenkanker, geloof ik. Ja, levenkanker. En hij was toen 74 jaar. Ja, Percy Sledge, Amerikaanse soulzanger en het best bekend van de nummers die u net hoorde. When a man loves a woman en my special prayer. Hij werd bekend van emotionele soul ballads. Maar hij was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde. Waardoor hij covers van onder andere Chris Christofferson zong. Nou, begin jaren 60 werkte Sledge nog als verpleger in een ziekenhuis. toen hij zijn eerste schreden in de muziek zette. als lid van de soulgroep The Esquires Combo. Lokale DJ uh, Quinn Ivy adviseerde hem in 1966 om solo te gaan. Nou, de rest is geschiedenis. Hij zou dus vandaag jaren geweest zijn. Ik ga nog uh, één nummer draaien. En dan uh, ga ik kijken of ik Joop van Es te pakken krijg. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal de afgelopen tijd gebeurd is in ons Zandvoort. Wij gaan luisteren naar... Uh... Lou Rawls. And you'll never find another love like mine. This was the one. Yeah. <laughs> All right. <laughs> mm, yeah, yeah, yeah. Hey. You'll never find as long as you live someone who loves you. Divine. No matter where you search, someone who cares about. Stand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 Another love like mine. En wie we ook gemist hebben, hè, zoals hij net riep... You're gonna miss my love in. En wie hebben wij gemist? Joop van Es. Is u daar? Wacht even, even mijn eigen muziek afzetten. Wacht even. Ja, zet jij even ja. je eigen muziek opzetten. Hij luistert niet ja, eens dan naar mij. Dat dan is ook wel een muziek, Ja? Dan wat heb je opstaan dan? Uh, uh, uh, <sus> ik hoop de Oeh. Heerlijk. Gewoon lekkere muziek. Absoluut, daar kunnen we niks tegen inbrengen. Geweldig. Ja, dat bedoel ik. Ja. <laughs> maar daar ben je niet voor, dat weet ik zeker. Nou, uh, uh, ik was eigenlijk benieuwd, en dat zal je enorm verrassen... ik was eigenlijk benieuwd of je mij en de luisteraars... een beetje kon bijpraten over wat er zowel de afgelopen tijd... in Zandvoort gebeurd is. Hey. Vanaf Weet dat we... Ja, echt, joh, Laat ik ja, jou nou uit. eens een keertje bellen. Ik bel Aha. je nooit. Nee. <laughs> nee. Nee. nee, goed. Ja, nou, ja. Ja, het gaat natuurlijk over het afgelopen weekend. Door dat we even eventjes de koe bij de oren vatten. Ja. Had ik het nog altijd dan gedaan, eigenlijk. Als het ware. Zo ongeveer te mogen moeten constateren. Ja. Het begon eigenlijk al vrijdag. Want vrijdag eh, had, had de griffie. Uh, de groepen acht van de Sanfense basisscholen uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen op het raadhuis. Oh. Bij de burgemeester, bij wethouders, de raadzaal, de griffie, alles werd ze getoond. Ze konden allerlei vragen stellen. Er was ook nog een prijsvraag aan verbonden. Met prijsjes. Heel leuk. En uh, dat, dat was geweldig om mee te maken. Uh, het was de eerste keer voor uh, burgemeester uh, David Bolenburg dat hij dat meemaakte. Uh, uh, het is misschien wel uniek, want hij had er nog nooit van gehoord. Oh. Het, is, het is in het kader van de derde kamer. Dat is een, een koffertje met, uh, met, met uh, lessen... Ja. ...aangaande staatsinrichting, bijvoorbeeld... Ja. ...die de, aangeboden worden aan de groepen 8 van de diverse basisscholen... ...waaruit uiteindelijk ze leren discussiëren... Um, ...en meningen vormen... ...en de beste debaters die gaan dan in de Zandertse gemeente uh, Jeugdraad zitten... ...en die mogen beslissen van wat de, de gemeente uh, eenmalig uh, uh, een, een project gaat steunen... ...wat zij voorgesteld hebben en goedgekeurd is door de hele raad. Heel leuk. Ze uh, dus we werden dan begeleid door uh, uh, samples, uh, uh, weet niet, mensen? gemeenteraadsleden. Ja. Uh, ik heb onder andere Patrick een, een, een, uh, Berg gezien, ik heb Hans Drommel gezien... ...ik heb uh, Marco uh, Deen gezien... Ja, die waren er eigenlijk niet. Een heleboel in ieder geval. Kees Mettes ja, noem, noem maar op. Ja, ja, ja en dat, dat werd dan afgesloten met, met, met, met de, de, de uitrekening van de prijsvraag. Daar ben ik niet bij geweest. Dat voor oh. mij iets te lang. Mm -hmm. uh, ik, ik weet dus ook nog niet wie er gewonnen heeft. En ik weet ook niet of ik er een artikel over kan maken. In ieder geval dat is het dat er is geweest heen. Dat in ieder geval wel. Ja, ja. Okay. Goed, zaterdag, zaterdag, zaterdag. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ben ja. In ieder geval bij het voetbal geweest, dat sowieso. Oké. Okay. En Sans, dat ze de laatste weken in het fest had gepresteerd, ze, ze hadden in drie wedstrijden, drie competitiewedstrijden moet ik zeggen, acht punten laten liggen en geen één keer gescoord. Die hebben dat er goed ingehaald. Oh. Dat kan ik wel melden. Oké. Okay. Ze hebben eigenlijk een gram gehaald, zo ongeveer. Echt waar? Want tegen <laughs> Sander Arvier, die stond op de tweede plaats voordat de wedstrijd begon. En die hebben ze hun 5-0 opgegeven. Wow. Ja, een geweldige prestatie natuurlijk. Ja, euh, laten we eerlijk zijn. Je moet als trainer moet je alle kopjes weer een en ander kant op zien te krijgen. En mm -hmm. dat is, uh, is zo gelukt. Door uh, middel van een, uh, een stevig gesprek dat ze dinsdag hebben gehad na de training. Ja. Daar zijn echt uh, koppen met spijkers geslagen. En ze zijn, om dan in, in een woord terug te komen, uh, de beslagen de ijs gekomen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, is ze. ze Gunstig. <coughs> ja, ze zijn in ieder geval gestegen naar de vierde plaats, van de zevende naar de vierde. Ja. En ze staan maar twee punten achter op nummer 1. En de nummers, de nummers 1, want dan zijn er 3, nummers 1. Ja. En uh, ze zijn naar vier, de nummer 3. De nummers, nummer, zeg ik in nou ze zijn vijfde. En de nummer 3, heeft 1 punt meer dan Somfor. Dus het zijn echt. De volgende wedstrijden zijn ontzettend belangrijk voor de positionering als winterkampioen. Mm -hmm. Dat moet mogelijk werken. Nou, ja, maar... Uh, ja, maar... Nee, ik zei ja. Nou, oké. Oké. Nou, we hebben nog uh, s'avonds, dat was ook iets heel leuks. Ja. Uh, ik was uitgenodigd bij het Rode Kruisgebouw uh, op de Nicolaas Beeslaan. Ja. Want daar werd officieel in gebruik genomen, en dan moet ik eventjes de e-mail erbij nemen hoe dat ding heet. Ja. Een uh, nieuwe Can-M-car. De Can-M-car? Ja, ken je, ja ken, je, ken je dat groene karretje wat ze hebben? Waarmee ze het terrein in kunnen? Nee. Daar hebben ze nieuw nieuw voor aan kunnen schaffen. Uh, um, opbrengsten uit de collectie. Ja. Dat ding kost 28.000 euro. Alla. Goeie marakels. Maar en ja, goed, goed wat, wat, wat kan die? Wat kan ze die, daar... jaren, ja, ze die? Ze hebben er jaren voor gespaard om dat te kunnen aanschaffen. Ja. En. Uh, ik weet niet of je die, die, die ge, ge, gevolgd hebt hoe het is gegaan met de Rode Kruis in Nederland. zouden er allemaal afzonderlijke afdelingen die allemaal zelfstandig waren. Ja. Die hebben ze nu gezegd van: jullie moeten lid worden van Rode Kruis Nederland en al die bezittingen moeten jullie meenemen en inbrengen. Oh! Nou ja, Sandvoort had uh, gebouw, die had een, een, een bus, die had zo'n KM-car, die had van alles nog wat. En dat zouden ze dan in moeten brengen en moeten delen met de anderen. Hm. Daar zijn die collecties niet voor bedoeld geweest. Want hun nee. eigendommen zijn uit collecties voortgekomen. Ja. En uh, collectors moet ik zeggen natuurlijk. Ja, ja, ja. een collectie hangt bij, uh, bij een uh, groot winkelbedrijf. Uit collecties niet. voortgekomen. Ja. En, uh, is dus eigenlijk voor de zandvoorters... Nou ja, dat zouden ze uit moeten in Den Haag... of een, een middelkoop, weet ik veel, noem maar op. Wat en apart, wat raar. Dat, ze hadden er veel weerstand tegen. Nou, uiteindelijk ja. is het opgelost, want de collectors, de, de plaatselijke collectors... mogen de, de afdelingen voor zichzelf uh, houden en gebruiken. En dan hebben ze dus die knm car verkocht en twee fietsen. Twee van die bikes, zoals de politie heeft, weet je wel. Oh ja. Staat met van alles nog wat erop en eraan. Ja. Kosten ook eventjes... 2500 euro per stuk. Nou, ja, maar goed, je moet natuurlijk wel goed materiaal hebben om bij ja. tijden snel door ruw terrein te kunnen natuurlijk. Ja, ja. en dan wat ze ook nog, en dat is ook nieuw, ja. er zijn in Stansvoort weinig AED's, openbare AED's. Er zijn er ja. genoeg, maar ja. je zit achter Stotten gendel. Ja. en daar kun je dus niet bij komen. Oké. Okay. Over het algemeen, moet ik dat zo zeggen. Ja. Uh, er is er eentje, die is bij, uh, bij uh, Ook het Rode Kruis, dat Leo Miesbeek aan de deur in de staat, Dat zijn ja. bijkomen, als je die code hebt, die krijg je als je dat gaat melden en die, uh, uh, allerlei toestanden, dan kan je erin komen. Ja. Er is een tweede gekomen nu, aan het gebouw van het Rode Kruis. En oh. Dat hebben ze voor elkaar gekregen. Die dingen kosten ook veel geld. Ja. En die hebben ze uit de, de serie-request van vorig jaar gekregen. Ze hebben zich aangemeld ervoor en ze ja. hebben die uh, AED gekregen, die is opgehangen en ze gaan nu vanaf uh, 10 februari drie dagen, drie, ja, drie dagen krijgt, uh, krijgen de inwoners van oud Noord, dus rondom het rode Kruisgebouw gratis een cursus aangeboden hoe met zo'n AED om te gaan. Oh wow. Het is helemaal niet moeilijk, je hoeft helemaal niet medisch onderlegd te zijn. Nee. Ik heb ook zo'n cursus mogen volgen. Ja. Uh, als, je, als je niet goed doet, doe de dingen niet. Nee, nee. Je moet echt de, de, de, de, de opdracht uitvoeren, hè? steeds stap uh, ja. voor stap. En dan stap. werkt het perfect. Ja. Ja. En als je, daar, als je dan op tijd bent bij iemand die een, een hartaanval heeft gehad, ja. dan heeft zo'n mens veel meer kans om eroverheen te komen. Ja, ja. En, uh, dus het is alleen maar goed dat, uh, dat, uh, <coughs> sorry, dat, uh, dat het gekomen is en er moet het er niet komen. Ogenbare, in openbare plekken is mm het -hmm. Ja. Als je dan iets meldt, dan krijg je via de telefoon een code. Dan kan je die, die code gebruiken om dat kastje te openen... en die ID mee te nemen om te gaan gebruiken. Ja, mooi. Nou, mooi. Mooier kan het niet. Nee, zeker. De lessen worden overgegeven door Martine Joustra. Dat is erkend. ja... Docenten? Uh, docent, ja, van het Nou. Ja. Ja. Ja, dat was een zaterdagavond. Erg goed en erg leerzaam ook geweest. Ja. Uh, zondag hadden we culinair rondje Zandvoort. Ja... Dat is natuurlijk een voor uh, oma Open. <laughs> nou, de vak. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, het niveau van Zandvoort Culinaire is omhoog gegaan. Oh. Acht uh, restaurants deden ermee. Ja. Uh, heel eerlijk, als ik heel eerlijk ben, vond ik er eentje een beetje uit de toon vallen. Oh. Maar de rest was uit de kunst. Oké. Okay. Er zat er zelfs eentje bij waarvan ik zeg, nou, jij bent heel goed bezig, ja. je moet zo doorgaan, Dan heb je nog kans dat, je, dat, dat, dat er iets moois uh, uh, misschien wel een keertje gaan komen. Mm. Ik ga geen namen noemen, mm -mm. absoluut niet, maar ik heb genoten, het was uitstekend en het ging van vegetarisch, waar ik absoluut tegen ben, ja. 100%, maar dit was erg smakelijk moet ik zeggen, ja. tot aan uh, een dessertje, ja. wat ik het daarop hou. Ja. Alles ertussenin. Ach, Super. Mooi. Uh, acht restaurants deden daar mee ja. en uh, uh, het was weer een feestje. En, uh, ja, er wordt ook wijn bij geschonken, die wordt ook beoordeeld. Ik drink geen wijn, ik drink uh -huh. überhaupt niet, dat weet uh -huh. je. En ik zit nog te wachten op een, uh, op een uh, bericht van uh, Christine Gansner. Christine de ja. Lotte, die dat georganiseerd heeft. Zij is finoloog en die kan mij bijpraten over de bijgeschonken wijnen. Okay. En dan hebben we weer een heel compleet plaatje van Curiener-Zandvoort, uh, wat daar ontzettend meegevallen is, echt waar. Nou, gelukkig. Dat weer een geslaagde dan, editie. Ik ook nog, uh, de, de, het rekening van voorheen gehad in de, de Agatha kerk daar kon ik niet naartoe vanwege het rondje Culinair zandvoort mm. Daar is collega Nelkerk naar toe geweest, ja. ik heb er nog niks over gehoord, nee. maar dat zal ongetwijfeld helemaal goed zijn. Ja, ja daar gaan nou, we maar vooruit. Nou, dat was het. Nee, dat was het helemaal niet, Joop. Je vergeet iets heel belangrijks. En dat is? Ik zit maar te wachten. Van de Lions heb je toch groot nieuws? Er zijn kampioenen te melden. Ah, ja, maar dat is jeugd. Ik neem geen jeugd mee. Ah, gosje, Mickey. Nou, dus zeg ik het. Nee, dat mag jij zeggen. Prima. Maar, uh, ik, ik praat namens de krant. En daar kunnen, we hebben helaas geen plaats voor... Jeugd. Oh, Oké, okay. jammer. Eén keer per jaar hebben wij de, de pagina van de kampioenen. Ja. En dat, komt er en dan, dat is voor de jeugd dan. Oké. Okay. Dat is voor de jeugd? Ik snap het. Lage elftal, want we nemen alleen vertegenwoordigende teams of elftal mee. Ja. En ja, er is gewoon geen plaats. Ik begreep al niet de waarom de je het niet meldde, maar. maar nu snappen we het. Huh? Ja. Oké, okay. goede zaak. <laughs> dat was na, na Mijn weekend geweest Ja, uiteraard ben ik er ook bij geweest hoor. Ja, want, ja. Uh, en uh, een zoon van een vriend van mij speelt erbij, een Ja, hele dat vriend mij. Ja. en uh, ik heb er ook uh, een kleine 200 foto's van gemaakt. Zo, de Juzeg. Nou. <laughs> ja, we, we zullen niet allemaal op de website van de Lions komen, maar wel gaan het Oh, Oh, oh, oh, gaat wat fout. Ja. Nee hoor, valt wel mee. Oké, okay, gelukkig. Maar goed, we zitten lekker te kletsen, maar ik moet... Ik moet Jij gaat door, want de krant oh, moet af. Ja. Ik snap het. Ik ben er, er is getelefoneerd. Ik ben bezig, Dolly. Ja, zo is het. Maar je kwartier zit er ook op, man. Dus dat komt helemaal mooi uit. Toch is gelukt. Ja, zo is het. Hey Joop, ontzettend bedankt voor je medewerking en je bijdrage. En uh, ik hoop je de twintigste te zien in uh, Nieuw Unicum als we een uitzending hebben. En anders tot in 2020. Ja, akkoord. Oké, helemaal goed, Dolly. Dag, Joop, dankjewel. Tot dan. Dag, ja, lieve mensen, dat was Jo van es, onze razende reporter van de Zandvoortse uh, Courant. Hij heeft ons weer helemaal bijgepraat. Laten wij eens even leuk, lekker luisteren naar een nummer over mensen met macht. Of nee, kracht. Kracht moet ik zeggen. Kracht. Ja. Gino Van Powerful People. Gino Vanelli was dat met uh, Powerful People. En wij gaan eens kijken wat uh, onze weerman te melden heeft. ZFN Westkust weerbericht. Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk een lekker zonnetje vandaag. Nou, geniet ervan. Ga even lekker naar buiten. Want volgens mij gaat het een klein beetje kantelen. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het gaat regenen. De temperatuur daalt nauwelijks en ligt rond de 7 graden. Morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden... en de temperatuur stijgt naar 11 graden. De rest van de week is het wisselvallig en zacht herfstweer. Woensdag en donderdag is het bewolkt en valt geruime tijd regen. De temperatuur stijgt op beide dagen naar 11 graden. En er staat een stevige zuiden tot zuidwestenwind. En aan het eind van de week nemen de neerslagkansen wat af en er schijnt wat vaker de zon. Het kwik gaat geleidelijk omlaag. En um, eens even kijken, waar was ik? Want ik moest even. Let op wat andere dingen. En vrijdag wordt het maximaal 10 graden. Zaterdag 8. En vanaf zondag is het zes graden. En tegen die tijd neemt ook de kans op nachtvorst toe. Dat was het weer. Zie het Daar waren we helemaal niet van plan. Ik had er helemaal niks op staan daar. Waarom doet hij dat niet?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 Langzaam daalt de rust in Is moest het zo nodig, het hoeft nou niet meer. Het gaat niet, het wil niet, het kan niet bestaan. De twijfels stoppen in het licht van de maan. Nu ik eindelijk zie hoe het heen moet gaan. Nee, maak me echt geen zorgen als je naast me staat.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 Dan was dit de formatie Damp. En dat was het nummer Als Je Naast Me Staat van het album Bloedstraat. Een heerlijke band. en uh, ja, We hebben ze hier wel eens in de studio gehad. Leuke mensen ook allemaal. We gaan even kijken, want er is vrijdagochtend een scooterrijder gewond geraakt rond half acht... Uh, er was een aanrijding en daar was een Poolse auto bij betrokken... op de A. Hofmanweg in de Haarlemse Waardenpolder. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam... werden opgeroepen om hulp te bieden. En Het slachtoffer is na de medische zorg ter plaatse... met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. en De A Hofmanweg is ja, afgesloten voor verkeer geweest... Nou, we hopen maar dat het met die scooterrijder goed is afgelopen. Uh, we gaan weer een, een lekker nummer draaien. Weet je wat we doen? We halen even Barry White erbij. Want die kan het wel horen, hé. Hé, Barry. You see the trouble with me. Daar gaat hij ons over vertellen. I'm like a blind man. trouble with me I can't do nothing without my baby And as pain as can be It's gonna try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 want morgen, nog een weer vroeg op, dan moet de auto in het sop Want dat is alweer een week of twee geleden Zo met het weekend voor de en even lekker uit de sleur Ben ik toch al met al wel redelijk tevreden Ga je binnen? Ga je mee? We gaan in de bit Mien? Word is wakker. Doe je partoffels uit, we gaan in de bit Mooi voor Kom Robert Long met zijn mien. Ja, hij weet het allemaal mooi te vertellen. Het zit er bijna op mensen, de uitzending. Ik ben hier nog maar een paar minuten. Dus mocht je die kaartjes willen hebben... moet je toch echt nu komen hoor, om ze op te halen. Ik kan er ook niets meer anders van maken. Het is hartstikke leuk zo'n Christmas Fair op bekenstein. Goed, we gaan nog één nummertje doen en dan gaan we langzaamaan het uh, programma afronden. Dus laten we gaan luisteren naar uh, Eros Ramazotti. Se una bella canzone.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 Se già, basta setta, basta setta Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carita Dedicato a tutti quelli che Sono allo spanto Dedicato a tutti quelli che cercato e voluto che fosse così che fosse così allora voluto che fosse così met Eros Ramazzotti. Rollen we de laatste minuut in. Voor dit jaar van de maandaguitzending. Passant voor het lust. Ik hoop dat u het afgelopen jaar heeft genoten van de maandagen. En we hadden natuurlijk ook nog uitzendingen met Ruud. in de eerste helft van het jaar. En uh, ja. Die is natuurlijk in juni, juli was dat zo'n beetje... heeft hij uh, ons verlaten. Omdat het allemaal veel te ingewikkeld werd voor hem en te zwaar. Maar goed, fijn dat u altijd bij ons bent. We, ik, uh, we horen elkaar weer in het nieuwe jaar en 20 december... bij die hele speciale uitzending vanuit uh, Nieuw Unicum. Ik wens u nog een fijne Lunchweek toe en... Uh,